Mosse G. Hallo iedereen en welkom bij Mosse G, onze twee wekelijkse podcast over Studio 100 en de wereld van de Plopsa-parken. Ik ben Ruben en normaal zit Bo hier bij me, maar hij kan er vandaag helaas niet bij zijn wegens ziekte. Dus we wensen Bo veel beterschap en normaal is hij er binnen een twee... Binnen Twee weken terug bij onze volgende opname. Um, er is weer heel veel gebeurd de afgelopen twee weken in het nieuws en we gaan alles eventjes uh, overlopen. Um, Beginnen doen we met de nieuwe Catnet Musical, want na Cadanza, Cadanza Together en Unidami is er nu een nieuwe Catnet Musical aangekondigd, namelijk Team Up. De musical. Uh, de BV, de catnet rapper die erin meedoet is Sander Gillis en hij heeft meteen ook zijn single gelanceerd. Ik doe mee. En normaal ben ik geen fan van de singles die bij de catnet musicals zitten, um, maar deze vind ik nu wel heel mooi. Um, het is het is heel catchy en ik vind dit van de vier um, van de vier singles, dus uh, Kadanza, Unidami, ik um, denk Kadanza Together, um, en, en nu die, ik doe mee, vind ik dit de enige die eigenlijk geslaagd is. Want meestal van heel de musical vind ik dat het minste. Um, maar, maar nu ben ik oprecht mee met de single en, en ik, vind hem, uh, ik vind hem heel, heel goed. Um, als je hem nog niet beluisterd hebt, ga zeker eens kijken naar, uh, naar de clip op YouTube. Hij is denk ik niet verschenen als single. Dus um, voor het moment is op YouTube uh, de enige manier om, om de single te bekijken. Ik doe mee heet hij, Ja, ik kan die vinden onder uh, ik doe mee Sander Gielis. Zeker, zeker uitzoeken. Um, uh, voor tickets en info over deze nieuwe musical, eventjes daar beginnen. De musical, de Kenneth musical um, Unidami was niet te zien in het Plopsa Theater, maar deze... Team Up zal wel te zien zijn in het Plopsa Theater op 3 en 4 maart. Dus daar gaat ook de première terug door. Dus na een jaar afwezigheid is een Kenneth-musical terug te zien in het Plopsa Theater. Dan gaat hij naar de ETIAS-arena op 7 april. Dan 28 april kun je de musical zien in de Capitol in Gent. En op 29 april ook. En dan 19, 20 en 21 mei is de musical te zien in de stad Schouwburg in Antwerpen. Dus uh, de musical loopt momenteel van maart tot april. Ga zeker kijken. Uh, tickets kun je vinden op teleticketservice.com En uh, ze zijn vanaf nu al te koop. Uh, ik ga even zien hoe duur de, de prijzen zijn. Het varieert van een 26 euro tot uh, 39 euro voor de droomstoelen waarbij je ook een poster krijgt per twee stoelen. Dan het verhaal. Het verhaal van deze musical gaat over het topsportinternaat UP, UP. Waar kracht en prestatie hoog in het vaandel staan, is alles één grote competitie. Wie is de snelste, wie is de sterkste, wie is de populairste? In deze school komt Lars, de zoon van een grootsporter, tegen zijn zin terecht want dit hoort zo voor een zoon van een sportman. Niet iedereen is even blij met zijn komst en wanneer de directie, wegens zijn vaders bekendheid, Lars voortrekt, is het hek van de Dam en staat de hele school op stelten. Team Up is een bruisende musical voor, voor zowel de sport- als de muziekfanaat. Dus team up en kom naar het theater. Dat is de, omschri dat is de officiële omschrijving, dus... Wat leren we hieruit? Staat het speelt zich af in een sportschool... Um, en voor het eerst is, het niet enkel, draait het niet enkel rond muziek, maar ook rond sport. Het is duidelijk dat ze de kinderen wat, die komen kijken wat meer willen laten bewegen. Um, en dat ze uh, niet alleen rond muziek draaien, heeft ook een terugslag in de audities. Want nu houden ze ook aparte audities voor gymnasten. Dus ben je een gymnast, dan kun je ook meedoen met uh, deze musical. Uh, inschrijven voor de audities kan op ketnet.be. En daar kun je ook inschrijven voor uh, de zang- en dansaudities die uh, doorgaan bij de Ketnet Zomertour, dacht ik. Zo, dat was ongeveer alles over team-up. Normaal gaat er later in het jaar nog wel een, uh, een nieuwe BV bekendgemaakt worden die mee gaat doen als, uh, als een van die een van de rollen heeft, waarschijnlijk de directie. Uh, maar daarvoor is het nog even wachten. En normaal kan je alles volgen over deze musical van Audacity's naar de voorbereiding uh, op CatNet. Maar dat zal voor het najaar zijn. Uh, iets anders dat ook bekend is gemaakt, uh, terug in het theater, gaat over de nieuwe K3-show, want... K3 gaat terug op tour, dus na hun eerste show, K3 in de ruimte, uh, komen ze volgend jaar, in 2018, uh, terug naar het theater met een gloednieuwe show. Er is eigenlijk nog niks van bekend, um, enkel dat het dat, uh, dat een superspannende show wordt met veel gro grote K3-hits en met nieuwe K3-liedjes. Deze show gaat van start in de ETH Arena in Hasselt op 17 maart. En 18 maart, dan 12 13 mei, uh, staat ze, staan ze in de Lotto Arena. Dan op 19 en 20 mei in de expo in Gent. Ik zoek eventjes naar de ticketprijzen. Uh, dat is uh, 19,50 euro. Daarvoor kun je al een zitplaats hebben. Uh, dat gaat tot 42,50 euro voor de droomstoelen. Tickets zijn ook te verkrijgen al op teleticketservice voor de Belgische shows. De Nederlandse shows is er helaas nog geen uh, verkoopdatum bekendgemaakt, omdat waarschijnlijk pas in het najaar van 2018 in Nederland te zien zal zijn. Dus daarom verwachten we dat het pas uh, ergens in het najaar te koop zal zijn, of misschien in het voorjaar. Um, maar voor het moment zijn die... Uh, zijn die tickets nog uh, niet in verkoop gegaan. Uh, dus Nederland nog eventjes geduld. Wie trouwens de oude Kadri-show. Dus de eerste Kadri-show. Kadri in de ruimte. De eerste Kadri-show met de nieuwe K3 Op DVD wil zien. Die kan vanaf 1 juli de DVD kopen. Want dan komt hij uit. Goed. Dat was uh, het k 3 deeltje Maar straks hebben we nog iets meer K3, Want... Dan is er ook nog uh, nieuws over de Kadri Love Cruise. Maar dat is voor straks. Want eerst gaan we naar de Plopsa Camping. De plannen. Er is een plan uitgekomen. Uh, Plopsa heeft een tijdje geleden op een congres van... Pum pum pum. Uh, als ik het goed voor heb. Dus het was een congres uh, van de, van de industrie over... Uh, ...wat de toekomst is van pretparken, attractieparken, en themaparken... Um, ...en PLOPSA heeft daar hun, hun visie over de uitbreidingen naar een meerdaagse bestemming bekendgemaakt... Um, ...en daar is er ook een plan uitgekomen van de PLOPSA camping... Het, uh, ...de eerste fase bestaat dus uit een vijftitel vakantiehuisjes... ...en die zal in de loop van 2018 in gebruik genomen worden... Er komen een tweetal parkings waar een 130-tal auto's uh, kunnen geplaatst worden. En uh, eigenlijk wordt de camping opgebouwd uit verschillende pleintjes. En rond elk pleintje worden dan de huizen gebouwd. Um, dan is er ook nog een zesde plein vlakbij Wikiland. En normaal zal daar dan de ingang van de campingbezoekers uh, naar het park te vinden zijn. Ja, dus de, de bouwtekening is onthuld. En uh, de CEO, Steve van Kerkhoff, zei uh, ook op dat congres dat er 175.000 overnachtingen in de omgeving gecreëerd worden door Plopseland. Uh, en dat ze eigenlijk gewoon daarvan zelf een deel willen hebben. En dat doen ze dus met de opening van de camping en het hotel. Het hotel zou dit jaar beginnen met... Uh, zou dit jaar gebouwd worden. Um, dus daar gaan we in de, in de komende maanden vast wel uh, bouwupdates en dergelijke van zien. De Plopsa camping wordt gebouwd in een drietal fases. Dus de eerste fase is uh, 150 vakantiehuisjes, 10 hectare groot. De thematisatie zal zijn: Wiki de Viking, bij en K3. En ja, dus dat is de eerste fase dat volgend jaar opent. De komende fases zullen uh, de komende jaren gebeuren. Het um, Plopsa Hotel waarschijnlijk... volgend jaar nog niet... Uh, maar het jaar daarna... zal dat zeker wel ook open zijn... als ze van start gaan met... Uh, met de... Uh, met de bouwwerkzaamheden, want... we horen al een aantal jaren dat ze... eindelijk gaan beginnen aan het plopsa Hotel... dus ik denk vanaf dat de eerste spade eh, spa in de grond zit... Dat, uh, dat we eindelijk kunnen zeggen van... oké, okay, ze zijn eraan begonnen, maar... Uh, Normaal zou het dit jaar zijn. Maar we zullen zien, we zullen zien. Dan is er nog een, uh, omtrent de Plopsa-parken... Uh, ...nog slecht nieuws eigenlijk. Ik ga het gewoon slecht nieuws noemen. Uitgekomen rond hun milieuvergunning. Zoals bekend hadden ze vorig jaar... ...was de milieuvergunning uh, ver, vervallen. Daardoor hebben ze een paar maanden zonder milieuvergunning... ...het park gerund. Um, sinds december 2016 hebben ze opnieuw milieuvergunning. Maar er waren bepaalde voorwaarden aan die, aan die vergunning. Uh, en ze gingen ook nog een, uh, een geluidsmeting doen als het park effectief open was. Uh, en daar konden nog enkele andere voorwaarden aan verbonden worden. En dat is nu gebeurd. En ze hebben nog enkele andere voorwaarden voor de milieuvergunning gekregen. Uh, en eigenlijk moeten ze een wand, een geluidswand plaatsen Achter Wikiland een vijf meter hoge geluidswand. Ik, ik weet niet of dat vanaf de grond gemeten is of, of niet, maar ja, het, moet, het moet de hinder voor de rechtstreekse buren achter de zone inperken. Uh, en ook het lawaai van Victors Reis, uh, de achtbaan moet gedempt worden. Daar moet er ook een geluidswand ten westen van het park komen, uh, die dat geluid tegenhoudt. De, de muur moet dan gebouwd worden na het Plopsa Express station in de wereld van Kaatje. En Victor's race zal ook gesloten moeten worden vanaf 7 uur, zoals ook het geval is voor Heidi the Ride. En een, een, nog een voorwaarde is dat, het, dat de muziek in het park vanaf 19 uur stiller moet. Uh, dan is het geluidsniveau 97 decibel. Er is nog geen reactie bekend van Plopsa in verband met deze extra voorwaarden. Um, maar uh, ja, als, als ze reageren, zal, zullen we het zeker, zeker nog vermelden. In verband met de verkeersproblemen, om dat ietsje op te lossen, uh, hebben ze al enige vorm van signalisatie aangebracht uh, in de zodanig zodat de verschillende parkings wat duidelijker zijn. Er is ook al enkele jaren sprake van een omleidingsweg, maar dat, dat is uh, wel afhankelijk nog van... Uh, ja, van wat wetgevingen en, en, en betrokken ministers en dergelijke. Uh, voor 2020 zal die hier zeker, zeker niet zijn. Tot, tot zover het stukje plopsak camping. In de, in de vorige aflevering hadden we het over de uh, throwback Thursday in het sportbladijs. Toen zeiden we dat well, de eerste show is bijna uitverkocht. Er, er waren, het was net bekend geraakt dat er 10.000 uh, tickets verkocht waren werden, en dan is het heel snel gegaan, um, er was een dag na, nadat de 10.000 tickets verkocht waren, is het uh, uitverkocht geraakt, en dan is er een wachtlijst geopend waar ze gekeken hebben of is er een tweede show mogelijk, zo ja, zo nee, uiteindelijk werd beslist dat er een tweede show in verkoop ging uh, voor uh, 29 november. Uh, mensen op de wachtlijst kregen als eerste keus en daar, is er zo veel, daar zijn er zoveel tickets um, al op voorhand gekocht dat de show uitverkocht is geraakt op vijf minuten tijd. Waardoor ze een nieuwe wachtlijst hebben geopend voor 4 december. Die is uiteindelijk ook al gewoon, dat wordt ook een show. En um, op 5 december hebben ze ook nog een show gepland. Dus... Het is een enorm succes, de ticketverkoop. De show van 5 december is de allerlaatste show dat ze gaan doen. Is ook bekendgemaakt. Er komt geen mee bij, dus heb je nog geen tickets, doe het nu. Ik hoop dat we deze keer het wel online zetten, voordat het effectief uitverkocht is. Want er zijn alweer drie categorieën uitverkocht. Je kan nog uh, twee, voor twee categorieën, uh, de tribune en het balkon, daar kun je nog tickets voor nemen. Maar het gaat enorm, enorm snel. En ik denk dat dat ook te maken heeft met de tweede artiest die bekend is gemaakt. Want Spring houdt een eenmalige reunie. Het is nog niet bekend of Anneleen gaat terug meedoen. Maar sowieso, Jelle, Cara en Dami gaan terug naar het sportpaleis voor een spring En ik ben daar heel, heel, heel blij mee. Want ik ben echt een van de vroegere vaste fans van Spring. Ik heb het laatste jaar toen ze bekend maakten dat ze gingen stoppen, heb ik letterlijk elke show gezien. Ik was dolenthousiast toen die juni aangekondigd werd. Ik had al wat geruchten gehoord. Maar het blijft toch altijd spannend tot ze het effectief aankondigen. Um, ik, ben, ik ben ondertussen al merchandise terug aan het zoeken. Van spring, zodat uh, dat ik wat merchandise kan aandoen tijdens de, tijdens de optredens. Um, want ik ga op 29 en 30 november naar de throwback Thursday. Um, ik ben op verlof op 4 en 5 december, want anders had ik ook nog gewoon tickets gekocht voor, voor die data. Ik um, vind het fantastisch dat ze terugkomen. En ik ga me zo zwaar uh, amuseren tijdens die shows. Um, dus dat is het, uh, het grote nieuws. Spring, al terug. Enorm ook, enorm enthousiast. op op Twitter. Um, en er is een nieuwe hashtag ontstaan. Dat is niet om te rotten. Een referentie uiteraard naar... Uh, de geweldige quote van uh, Evert dat is om te Rotten uitspring, natuurlijk. Goed, dan. Een, we hadden in de vorige aflevering ook over de mystery clip dat ze aankondigden. Um, dus dat uh, gaan we eventjes uh, behandelen. Want de mystery clip was uiteraard van Nachtwacht getiteld Schemermeer. Schemermeer, uh, het gaat eigenlijk over hun uh, dorpje Schemermeer, waar uh, een poort is naar de, waar uh, uh, geesten komen. Ik ga eventjes een klein, klein fragmentje laten horen. Goed, cool. maar dat is ook alles wat ik laat horen, want anders zitten we met echte problemen en zo. En, en, dus uh, we doen maar uh, een klein stuk. Wil je het volledige nummer horen, dan kan je ook terecht op YouTube, Spotify uh, of je kan het aankopen op iTunes. De clip speelt zichzelf af gewoon in het uh, dorp. Het is geen speciale clip, uh, het is ook gewoon opgenomen tijdens uh, opnames van de uh, van nieuwe seizoen. Maar uh, ja, een paar leuke effectjes terug uh, in, de, in de clip. Bijvoorbeeld de verschillende wilkels op één punt uh, en het ronddraaien. Um, ga hem zeker eens bekijken de clip. Uh, want het is, zeker, uh, het is zeker weer de moeite. Um, ik had daar net al over uh, K3. In december komt natuurlijk hun nieuwe film uit K3 Love Cruise. Daarvan is de poster bekendgemaakt. Uh, op de Vlaamse nieuwssites reageren ze met K3 Ghost Titanic. Uh, want je ziet eigenlijk... Uh, de drie meisjes heel prominent in, in, in beeld staan. Met uh, dan de visual, uh, de stro van K3 Love Cruise uh, op de posters. Met uh, ja, de drie meisjes uh, in hun, uh, in hun uh, pakje. En natuurlijk de boot, uh, de SS Rotterdam, staat ook uh, prominent in, in beeld. Um, maar de Vlaamse gastacteurs zijn ook bekendgemaakt. Uh, Parel Elf Elvin wordt gespeeld door Sven Ridder, bekend van Nachtwacht, uh, Slotmars, Peinstein, uh, in België ook van Spoet. Um, dan wat al bekend geraakt was, was Jacques Vermeire, die Marcel, de rol van Marcel, terugspeelt. Uh, um, dan Maartje van Negen speelt Elfje Ayla. Uh, en Maartje van Negen is de dochter van Erik van Negen. Uh, en Sanne. Uh, Sanne die nog uh, Sneewetje gespeeld heeft vroeger. In de musical Sneewetje van Studio 100. Maar die nieuwe kussen. Uh, dus die is dan vervangen door uh, Kathleen van Cabri. Um, maar Maartje is dus uh, een zangeres uh, en een model. Um, ja, je kunt altijd eens uh, haar muziek gaan, gaan googelen ook. Um, het is uh, Vlaamse muziek dat ze brengt. Um, en de laatste Vlaamse gastacteur is... Ashley Ntangu, die speelt de rol van Jasmijn. Uh, en Ashley is bekend van Black. En binnenkort is ze ook te zien in de serie Gent-West. Uh, ik denk klanten van Playmore kunnen die serie al bekijken via Telenet. En anders komt het ergens het voorjaar van volgend jaar op de zender 4. Um, en op 17 november komt het een nieuwe album van K3 uit. Dat is ook K3 Love Cruise wordt die ook getiteld. Dus gewoon Love Cruise. Um, dus die is vanaf dan te koop. Uh, dus dat wordt het derde jaar op rij met een nieuw album van K3. Um, met de liedjes van de film, uiteraard. Dan uh, gaan we volgende keer ook een review, review van Blinky Bill. Van de Blinky Bill film uh, geven. Ik heb die vorige week bekeken. Dus uh, die gaan we volgende week ook... Um, uh, volgende week, uh, of binnen twee weken, dan ook behandelen. Um, en ik, heb eventjes ik ga even kijken, want ik had uh, net gepost dat we gingen opnemen, dus uh, voor vragen, en er is één vraagje binnengekomen. Uh, is er een pagina waar de nieuwste releases kunnen bekeken worden? Um, voornamelijk wanneer nieuwe DVD's en knuffels op de markt komen... Um, veel succes met jullie tweede podcast. Benieuwd naar de nieuwtjes die jullie deze keer zullen brengen uh, van Caroline Daniel. Uh, ja, Caroline, ik, ik denk niet dat we een speciale pagina hebben waar de nieuwste releases bekeken kunnen worden. We proberen ze wel nu tegenwoordig op de Facebook-pagina te zetten. Um, we kunnen het eens bespreken of, of we een pagina met releases kunnen, uh, kunnen voorzien. Um, dus dat uh, hoor je nog van ons te goed. Um, maar bijvoorbeeld, we hebben, um, we hebben uh, ze wel op Facebook gezet. Um, bijvoorbeeld de Plop uh, 20 jaar hits is te koop vanaf 25 augustus. Um, leuk wist je dat je ja, op de uh, cd staat ook Kabouter Lui nog is, En Kabouter smal staat ook op de cd. Dan, uh, er komt een Plop 20 jaar special, die is verkrijgbaar vanaf 25 augustus dan een dvd-box van de beste films van 20 jaar kabel plop, ook verkrijgbaar vanaf 25 augustus, Dat en de pl plopfilms die geselecteerd zijn zijn Plop en de Wolken, Plop en kwispelen en Plop en het Vioolavontuur. Dan het volledige derde seizoen van de Ghost Rockers is ook verkrijgbaar op 25 augustus, en dan natuurlijk, zoals al eerder vermeld, de K3-show K3 in de Ruimte is te verkrijgen vanaf 1 september. Uh, er komen ook nog een paar nieuwe boemaknuffels normaal aan. Dus, um, ja, we posten ze op Facebook, maar er bestaat niet echt een, een pagina. Um, dan, nog één nieuwtje dat we moeten vermelden. Voor onze 20 twintigste verjaardag, want Studi100van.eu bestaat deze maand 20 jaar, spelen we vanaf maandag een spel live op Facebook, namelijk What's in the Box live? Um, je kan van alles winnen, maar wat, dat is de vraag natuurlijk waar heel ons spel rond draait. Um, dus je gaat een doos zien en je krijgt tips. En de eerste die kan raden wat er in de doos zit, die krijgt de inhoud van de doos uh, normaal komen er tips om de 10 minuten. Dus we beginnen eraan op 3 juli om 19.30 uur op, onze, op ons YouTube-kanaal. Dus ik zou zeggen, als je een prijsje in de wacht wil slepen, surf naar ons YouTube-kanaal. Doe maandag mee met What's in the Box Live. Uh, ons nieuwe YouTube-spel. Ik weet niet 100% zeker of het wekelijks, maandelijks of wanneer het gedaan wordt, maar... Uh, de eerste aflevering is op 3 juli en normaal komen we er nog wel aan. Zo, ik, ik denk dat we ongeveer wel rond zijn met alle nieuwtjes, alle vragen, alle uh, meningen. Dus binnen twee weken zal Bo er normaal terug bij zijn. Krijgen we ook de review van de Blinky Bill film En gaan we zien wat, er, wat we nog uh, gaan ver vermelden, want... Um, ja, je weet uh, nooit wat er aangekondigd wordt binnen dit en twee weken. Um, Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer bij no. Moi Zeghe. Dag.